Een aantal pensioenfondsen zal dit jaar al korten op de pensioenuitkering. Eén fonds heeft vorig jaar al een korting doorgevoerd, dat van de notarissen. Het fonds van de glas- en verfindustrie verlaagt per 1 april de pensioenen met 6 procent. Mogelijk later dit jaar nog eens. Ook het pensioenfonds Cultuur ontkomt er niet aan al dit jaar de uitkeringen te verlagen. Ongeveer 125 pensioenfondsen zullen dit jaar aankondigen dat de pensioenen volgend jaar omlaag gaan, verwacht de Nederlandse Bank. Andere fondsen, bijvoorbeeld voor zorg en welzijn en voor de metaal, zijn begonnen de pensioenopbouw te verlagen. Dat betekent dat deelnemers voor dezelfde inleg een lager pensioen krijgen. De werkgevers in de schoonmaakbranche willen weer met de vakbonden praten over een nieuwe cao. De werkgeversorganisatie OSB had de onderhandelingen in december stilgelegd omdat ze de eisen van de bonden te hoog vond. In de oproep om opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten doen de werkgevers geen nieuwe toezeggingen. Donderdag houden de schoonmakers hun derde landelijke actiedag, nu in Rotterdam. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen. Vanavond stijgt de temperatuur naar een graad of zes. Morgen vooral in het noorden buien en maxima rond acht graden. Dit was het NOS Journaal. ANB verkeersinformatie In de staart van de spits zijn er een paar ongelukken gebeurd... en die zorgen lokaal voor veel oponthoud. Dat is nu het geval op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We staat tussen Leidschendam en Hoogmaden 10 kilometer Viede. De weg was een tijdje helemaal dicht, maar nu is er weer één rijstrook vrij. We zijn nu bezig met technisch onderzoek. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A12 en de A44. Door kijkers loopt het ook flink vast op de A4 vanuit Amsterdam. Tussen roelof en Zoeterwoude staat 7 kilometer. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor de Afritberg naar Roderijs 5 kilometer. Door een aanrijding is de rechte rijstrook dicht. Stop! Laten we het vuurwerk achter ons laten... en samenwerken aan een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Dat is de nieuwjaarswens van brancheorganisatie OSB.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast debuteerde drie jaar geleden meer dan succesvol met de roman Dagen van Gras. En dan is het rijkhalsend uitzien naar de opvolger die nu in een boekwinkel bij u in de buurt ligt. Niemand in de stad over het wilde leven in een studentenhuis waar dromen en illusies verkruimelen na de komst van een bloedmooie vrouw. Hier is Philip Huff. Uw presentator is... Frank van der Linden. Philip, wij hebben een probleem. Vertel. Het uh, probleem is als volgt. Hoe zorgen wij ervoor... Uh, dat wij de luisteraar gedurende dit uur... Uh, zo weinig mogelijk... over jou twee te laten komen? Eh... Uh... Ik weet het niet. Ik, is dat het, is, ik weet niet of dat een probleem is, toch? Volgens mij is de uitdaging voor jou om dat probleem ongedaan te maken. Dat ze meer over mij te weten komen. Ja, maar uh, ik wil ook uh, de dierbare wensen van mijn gesprekspartners uh, respecteren. Ja, dat vind ik erg aardig van je. Um, het gaat namelijk over wat is er nou echt gebeurd en wat niet. En wat is dan Philip en wat is de Philip uit het boek? Ja, want uh, jij, jij vindt het uh, onzin hè, dat interviewers voortdurend zitten te spitten naar de autobiografische elementen in een roman. Ja. Waarom vind je dat onzin? Uh, anders had ik wel een dagboek geschreven. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik ben een tijd bezig met een, uh, een boek dat ik zelf uh, schrijf. En ik merk dat ik daar dus. Uh, ik zit altijd met de dingen in een boek waar ik in mijn eigen leven ook mee zit. Uh, en het komt dan op een manier terug dat ik uh, soort gekanteld... of uh, dat het voor mij uh, uh, persoonlijk is... maar hopelijk voor andere mensen die het lezen... dat ze daar ook wat mee kunnen. Ja. Um, en dan vind ik het zo flauw om dan alles weer terug te brengen... naar uh, dat het echt gebeurt. Wie is dat dan? Uh, dus dat... De, de meest uh, verschrikkelijke boeken. Ja, maar het is wel echt gebeurd... dat het dan een ja. legitimatie is voordat het boek er is. Ja, uh, dus het uh, draagt eigenlijk niks bij. Het doet alleen maar af aan de magie... aan de literaire schoonheid van de schepping. Uh, ja, dat zijn allemaal hele grote woorden. Uh, maar dat is uh, toch wat dan de uh, ja. kern is van... Ja, nou ja, het hangt dus wel van, van de woordkeuze af. Uh, ik vind dat de werkelijkheid niet zozeer direct is bijdraagt... aan het boek of het liedje dat je luistert. Het gaat om het boek. Ja. Maar... Dat probleem maak jij zelf wel heel groot. Ja. Want beschrijf uh, het omslag is. Nou, daar staat uh, Philip Huff, niemand in de stad. In uh, uitgesneden letters. En daarachter is een uh, beeld van een jongen te zien. En wie is die jongen? Ja, dat zou ik dan zijn. Niet, dat zou ik dan zijn. Nee, feitelijker alsjeblieft. Ja, dat ben ik. Dat ben jij. Ja. En jij is schemer door die letters heen. Ja. Hoe heet je ook alweer? Philip. Uh, hoe heet hij? Philip. Hoe heet hij van zijn achternaam? Hofman. Hoe heet jij van je achternaam? Huff. Dus terug naar de openingsvraag. Hoe lossen we dit probleem dan op? Als, als, als het aan de ene kant... heel erg... ook over jou gaat. He? Druk ja. Drukman geloof ik nu zorgvuldig uit. En uh, je tegelijkertijd wil dat de lezers... Weinig, uh, en de luisteraars... weinig over jou te weten komen. Hoe moet ik het dan doen als interview? Nou, ik denk dat we het heel goed over het boek kunnen hebben. En ik ben zeker niet van plan om niks over mezelf te zeggen. Um, kijk... In mijn vorige boek uh, heette de hoofdpersoon Ben. En dan is de eerste vraag ook hoe autobiografisch is je boek eigenlijk. Dus hoe je je hoofdpersoon noemt oh. maakt, al, maakt eigenlijk al geen zak uit. Vragen mag. Alles, alles, je mag alles oh, vragen, ik natuurlijk. Uh, en dat ik zelf op de voorkant sta, dat het meisje dat het boekomslag heeft ontworpen, heeft ook het vorige boek ontworpen, die wilde geen auteursfoto op de achterkant. Die zei: ja, Ik zit naar die boeken te kijken, het is allemaal hetzelfde. Aquarelletje op de voorkant, zwart-wit foto op de achterkant. Ja. We gaan jou gewoon achter de letters zetten, dat je achter je boek staat en een helemaal witte achterkant. Ja, maar dan staat. zou het consequent zijn geweest om jou niet op de achterkant te zetten. Ja. maar je staat wel op de achterkant. Ja, en dat is dus al de eerste knieval die je moet maken aan een uitgeverij als je een boek gaat uitgeven. god, de Autonome auteur die hier zit te beleiden hoe geweldig het allemaal wel niet gaat om de literaire schepping. Die gaat in ene op de knieën als ze bij de uitgever zeggen, ja, moet worden verkocht. Ja, ja hij moet toch ook worden verkocht. <laughs> Oké. Okay. Hey, de uitgangspunten zijn duidelijk. Er is een tegel voor jou en daarop komt ongetwijfeld uh, iets vrijs uit jouw eigen pen. De luisteraars die kunnen reageren op deze uitzending www.radiokunsthof.nl um, Philip, ik ga naar een uh, vriend van jou... Die, die, die we hebben beloofd zijn naam niet te noemen... maar die met jou in een studentenhuis heeft uh, samengewoond. Uh, en, en die zei... Uh, het lezen is voor mij wel uh, de hyperrealiteit van mijn uh, studententijd. Daar hebben we het natuurlijk al. Hè? Als jij uh, het studentenhuis zou moeten beschrijven... waarin de Philip van het Boek komt te wonen... hoe zou je dat dan doen? Uh, groot, oud pand in de binnenstad van Amsterdam, waar twaalf, dertien jongens uh, zoveel mogelijk hun best doen, eigenlijk de hele dag bezig zijn met om zoveel min mogelijk te hoeven doen. Ja, ja en dat pand heet het Weeshuis, ja. staat aan de, aan de, uh, de Prinsengracht. Ja. Uh, zeg er nog eens wat meer over, wat is de sfeer in dat huis, hoe gaan die mensen met elkaar om? Nou ja, de... de um... Dat hangt natuurlijk van het moment van de dag af. Als je met twaalf jongens samenwoont, zoals in dat huis ook gebeurt... is de realiteit dat je soms elkaar de loef afsteekt. Ook soms ervoor voor elkaar bent. Dat je elkaar soms stimuleert. Andere momenten juist enorm afzeikt. En in een groep van twaalf jongens, net zoals in een voetbalelftal of met collega's, daar zitten altijd weer kleinere subgroepjes in... met wie je het goed kan vinden of wie je... Uh, op een bepaalde manier ja, iets aan elkaar uh, hebt. Klinkt wel heel erg utilistisch. Maar, uh, en dus de hoofdpersoon van dit boek die komt op het huis wonen. En dan wonen er ook een paar jongens van drie, vier jaar ouder. Mm -hmm. En dat is op dat moment nogal wat. En je hebt het eindexamen gedaan. En dan denk je, eh, ik, ik begrijp best wel wat van de wereld. En dan ga je ergens uh, wonen waar iemand al drie jaar zich verdiept heeft in iets anders. En, dan lijkt en die het... noemt jou jaars? En die noemt, nou ja, die noemt je jaars of monnik omdat je nooit uh, drinkt of rookt. Of, of, die, of uh, die, die, die, die, die lult je uit over dingen waar je denkt dat je best wel wat van af weet. Um, en, en soms uh, krijg je dan dat je uh, gaat opkijken tegen een paar van die jongens. Omdat ze toch wel in die drie jaar voor je gevoel een enorme voorsprong op je hebben genomen. Ja, dus zo'n huis is ook een apenrots. Ja. Hè? ja. En, en wie zit er bovenop de alfa-aap te zijn? Ja, de, ja, de alfa-aap van het huis. Uh, maar die, kijk, die rots is niet... Uh, ik denk, zoals in elke gesloten gemeenschap, is de rots... Ook elke dag een ander kleurtje. Dus kijk, een Alfamannetje uh, is bijvoorbeeld een mannetje dat heel veel meisjes mee naar huis neemt. Dus als het daar dan over gaat aan tafel, dan is dat het Alfamannetje. Maar als het ineens gaat over waarom Geert Wilders, Wilders populair is, kan het zijn dat de charmeur daar ook een goed antwoord op heeft. Maar het kan ook zijn dat de derdejaars politicologie. iets in, beter in de zaken thuis is. Iets ja. beter in de zaken thuis is. En dus dan bovenop de apenrots klimt. En ja. Dus eigenlijk is het de hele tijd een, uh, een soort uh, bokje springen, eens ja. over wie uh, wie er nu bovenop ja, moet zitten. Mooi. Nou zei die vriend dat, dat jullie met z'n dertienen in het huis zaten... ten tijde van jullie weeshuis, als ik ja. het zo mag uitdrukken. En dat hem opviel dat jij er heel goed in was... om je een eigen plek te verwerven in de tijd. En dat je tegelijkertijd iemand bleek die emotioneel op dingen reageerde. Dat dat blijkbaar samen kon gaan. Een soort van strategie en tegelijkertijd kwetsbaarheid. Wat zou je daar zelf al aan toe kunnen voegen... Oh, jezus, nou ik, ik weet niet of ik zo goed met de ogen van een ander naar mezelf kan kijken. Uh, ik geloof wel dat het waar is dat uh, ik sinds een paar jaar niet meer denk in je bent ofwel emotioneel ofwel rationeel. Ik geloof veel meer dat je uh, het allebei tegelijkertijd bent. Dat heeft Connie Palma een keer heel mooi samengevat, herinner ik mij. Die zei: uh, Het gevoel kan verstandig zijn en het verstand kan gevoelig wezen. Ja. Nou ja, zo is het, ja. En, dan, en dat is dus al de grap met woorden. Uh, dit is dus een mooie uitspraak om dat te vatten. Uh, maar het is natuurlijk eigenlijk nog, het is nog ingewikkeld. Het is eigenlijk zoiets van, het gevoelige verstand uh, denkt soms dat het emotioneel ja. reageert. Ja, zeg maar, ja, fantastisch. Het is een ja. heel erg, dus, uh, dus ja, dat, het zal ongetwijfeld kloppen uh, uh, voor, voor iemand die op die manier maar kijkt. Uh, ik kan uh, emotioneel reageren. Uh, en Hoe ik kan dan bijvoorbeeld? Wat is bij jou emotioneel reageren? Ja, wat het bij. Uh, wat, het, wat, wat het in de in de slechte uh, films ook is. Uh, of goede films. Ik keek naar. Um uh, Brokeback Mountain, de, de, van het korte verhaal, die verfilming. En dan hebben die twee jongens op een gegeven moment een ruzie bovenop die berg. En die ene sluit zich helemaal op in zichzelf... en die ander staat met zijn armen in de lucht te zwaaien. En je bent eigenlijk op het moment dat je kijkt allebei... of ik ben dan allebei die mensen. Ik, zou, ik kan me dus voorstellen dat ik mezelf helemaal afsluit. Ja. Dat ze emotioneel reageren. En ik, ik zie mezelf ook nog wel eens met een arm staan zwaaien. Ja. ja waarom sluit je nu je ogen? op. Uh, omdat uh, ik zat... Uh, ik moet me een beetje inhouden soms... om uh, niet met mijn armen te gaan zwaaien als ik aan het praten ben. En dat is niet tegen de interviewer gericht... die toch weer zit nee, te zeiken, dat is, Nee, Frank, nee. zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Nee, dan gaan we gewoon door. Vind dat? Ja, ja. We, gaan, we, gaan, we gaan door. Um, het koor. Uh, die, die vriend van jou, die, die de redactie van Kunsthof sprak... Uh, zei 97% van het koor kun je maar het beste ontlopen. Is dat een percentage dat je jezelf ook zou noemen? Eh... Uh... Nou, ik gaf altijd meer in decimale, dus ik zou het sowieso nader specificeren. Maar ja. uh, grof afgrond is er een. een uh, is, uh, ja, kan je tot de conclusie komen dat je een groot gedeelte daarvan wil uh, vermijden. Um, ik Waarom eigenlijk? Uh, ik denk uh, dat je uh, je studententijd. Uh, als je even grof echt stelt uh, dat je tot je 25ste. een beetje bezig bent met volwassen worden. Je bent denk ik wel nog wat langer, maar even. Uh, dan is je studententijd nog een soort tweede. Puberteit, De herfst van je jeugd schrijf je zelf ergens heel mooi. Nou, dank je. Ja. ja um, dus waarin je nog uh, heel erg duidelijk uh, gaat bepalen wie je bent. En dat doe je actief, door dus, uh, he, doordat je beslissingen neemt. Maar het gebeurt je net zo vaak... Uh, heb ik gemerkt, zit er, dat, dat zijn dan volgens mij ook een paar scènes in mijn boek. Dat je dus merkt in het moment zelf: oké, okay, ik ben dus zo iemand die nu niets doet. Zeg even dat er een, uh, iemand wordt beroofd. Oké, okay, ik ben zo iemand die dus nu blijft staan. Dat, dat zijn natuurlijk best wel ontluisterende momenten. En na de hand ga je dat natuurlijk altijd naar een soort verhaaltje praten: dat dat best wel goed was dat je dat toen deed. Um, maar je bent ook heel erg bezig, dus met uh, heel erg moreel oordelen over allerlei dingen die gebeuren. Uh, en dat doe je heel vaak als je stuurt door je ervan te disassociëren. Dus je zegt van ja, als student wil je heel erg een luxe positie. Je kan met heel veel dingen, hoef je niks te maken te hebben. Je hoeft nooit nee. weet je, met de rest van Amsterdam op zaterdag naar de HM. Ja, je kan ook <laughs> gewoon op maandagmiddag ja. naar die ja. hippe winkel. Um, dus ik denk dat je op, ook bij het koor, bij welke gesloten gemeenschap je je dan ook aansluit... dat je jezelf ook heel erg gaat identificeren door te zeggen wat je vooral niet bent en wat ja, je wil ontlopen. Ja, je kunt erin zijn en eruit zijn. Ja. Ja. Uh, hoe gaat de Philip in jouw roman uh, Niemand in de stad uh, om met het uh, gezuip, het gesnuif enzovoort? Ja. Um, Waarom lach je nu? Ja, want uh, gaat hij er wel mee om? Uh, deze jongen uh, uit mijn boek... Um, die doet daar dus aan mee. En tegelijkertijd heeft hij, is hij er ook wel een beetje tegen. Uh, en ontstaat een soort hypocrisie. Uh, een soort, zeg maar. Ronduit hoofdletter, Ronduit, hoofdletter H. hoofdletter H. Um, en ik, ik, ik, ik, ik lacht omdat ik me afvroeg, is iets ergens niet mee omgaan... voor mijn gevoel stopt deze jongen heel veel onder hè, zo het weg... onder een, een soort van dekentje en dan zie ik het niet... is dat een manier van ermee omgaan. Mm -hmm. um, ja, dat is een manier van ergens omgaan. Nou, dat omgaan. is weer disassociëren, zoals jij het net kwalificeerde. Ja, ja precies. Um, maar er blijkt dus dat er uiteindelijk... daar wordt wel een bolletje voor betaald, ja. voor dat soort gedrag. Nou ja. wordt er in, in, in kunststof altijd enorm uh, gesnoven... en mensen uh, komen wankelend van de whisky binnen... en uh, de technicus Michael aan de overkant die zegt ook wel eens tegen mij... wat voor volk halen jullie hier in Studio de Smet... voor de NTR over de vloer? Het is werkelijk bij de beesten af. Nee? Ja. En zit jij aan het water? Ja. Ja. Ja, uh, het is... Uh wat is het, woensdagavond 7 uur, ja. uh, uh, dan drink ik water. Uh, dat doe ik ook op donderdagavond 7 uur, ook om 11 uur... vrijdagavond zelfs verhaal. Uh, ik drink naar nou geen alcohol... Hij drinkt geen alcohol? Nee. Ja, dat heeft overigens natuurlijk helemaal niets weer te maken... met nee. de filip in jouw boek. Dat, nee. dat, die dat, ook, dat is echt, uh, luister, toeval. Dat, dat, zo moeten we natuurlijk wel de dingen helder blijven indelen. Ja, want die drinkt wel alcohol. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar, ook, maar een beetje tegen hun gemeug. Want ja. hij, he, hij vindt dat hij mee moet doen. Ja. Dat, is, dat is interessant. Daar zit zo'n heel, heel kleine schifting tussen... de reële realiteit en ja. de irreële realiteit. Ja. De literaire. Ja. Neem je zo'n beslissing nou uh, heel bewust... Zo van, kijk, hier haak ik even af. Hier kantel ik, hier leg ik het een paar graden om. Ja. Nou, niet bewust in eerste instantie. Uh, ik merk als ik ga schrijven... Uh, en de, uh, uh en daar wil ik totaal geen uh, kwalificatie van de kunde meegeven. Uh, maar is het eerder zoals Keith Jarrett piano speelt? Mm -hmm. Dus dat je uh, weet, oké, okay, ik heb een piano en ik ga spelen. Mm -hmm. Maar je hebt dus geen bladmuziek. Dus ik weet niet van tevoren, oké, okay, dus dit is een jongen, dit is het karakter, dit ga ik ermee doen. Uh, ik schrijf eerst een bladzijde 40, 50, 60. En dan kijk ik, oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk geschreven? Met wie heb ik te maken? Wie ga ik spelen? Wie ben ik? En en, en en dan verder? Ja, dan is Wie ga ik spelen is eigenlijk wel fantastisch als je naar ja. Keith Jarrett hoort en luistert. Hè? Ja. De current concert. luistert naar Kunststof van de NTR, het vrijwel dagelijkse programma... over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. En vanavond hebben wij te gast Philip Huff. Hij schrijft een fraaie roman, mag je wel zeggen. Zijn tweede roman, Niemand in de stad. We hadden het net over het uh, koor, uh, Philip. Um, en Maartje Wortel, een uh, collega van jou, schrijfster... Uh, soort van vriendin, geloof ik. Uh, ja, ik ken Maartje nog niet zo lang. Nou, ook al wel weer twee jaar. Ja, misschien mag ik er wel een vriendin noemen. Ik ja. zal het haar naar vragen. Ja, zij vroeg zichzelf dat ook af. Zei ze tegen ons: want jullie komen wel op mekaar's verjaardagen, maar is het nou wel of niet vriendschap? Hè? Ja, Maartje is eigenlijk mijn enige collega van mijn leeftijd, de enige auteur zo'n beetje bij de bezigbij. Um, uh, dus daardoor heeft het ook iets uh, alsof het werk ons verbindt. Ja. ja. Uh, en wat vriendschap is en zo, daarover straks nog veel meer... in deze aflevering van Kunststof. Maar zij zei, zij, en dan kom ik terug op het koor... dat dat in jouw roman zo'n mooie metafoor is... voor de vraag of je het leven alleen aan kan... of dat je een groep nodig hebt. Wat zou jouw antwoord zijn op die vraag? Dat is een antwoord van 350 bladzijden. En dat is een met drie puntjes erachter en een voorlopig antwoord. Dat ligt naakt voor je. Dat is dus een van die dingen waar ik mee zit... En waar het dus ook jou om te doen is in deze... Ja. ja. ja. Uh, wat is de gemeenschap? Wat is de groep? En hoe heb je hem nodig? En, en uh, is de groep goed of slecht voor je? Ja. En daar zijn ook weer... Daar, daar hebben alle drie de jongens... Want ze zijn dus lid van een de het decor in Amsterdam. Uh, dat is dus het, een van de decors van, mijn, van het boek. Uh, ze werken ook nog bijvoorbeeld in het casino in Amsterdam. Dat is ook een soort gesloten gemeenschap met zijn eigen regels. Uh, daar... Uh, uh, daar hebben alle drie de jongens een andere, uiteindelijk een andere relatie mee. Ik denk dat voor één van de jongens een heel slecht idee is. Uh, voor Philip, de hoofdpersoon, uh, niet zo'n slecht idee. Ja. En voor, voor de derde jongen, Matt, best wel een goed idee. Zeg uh, ook nog maar even wat meer over die mensen en over, over de verhaallijn. Zodat he, die luisteraar de vragen die, die, die ja. hierna komen goed kan plaatsen, Philip Hofman hij uh, heeft eigenlijk twee jongens tegen wie hij opkijkt. Hij woont dus op dat Weeshuis in Amsterdam en zit bij een student. Hij kijkt op tegen Jacob, die een paar jaar ouder is. En uh, ja, dan ga je dus alweer kadertjes aanbrengen. Maar een beetje de estate, de Keith Jarrett piano spelende ja. uh, jongen. En Matt, die zijn leeftijd is, die in eigenlijk heel veel tegenbeeld is van Philip. En dat is wat meer de, nou, wat is het mooi woord? Proleet, estate proleet gaan we al. Uh, en die uh, drie jongens uh, hebben allemaal uh, ja, de studenten... Problemen waarvan je denkt dat ze dan je hele wereld beheersen. Uh, het is eigenlijk allemaal wel overzichtelijk hoor. Um, en dat kan je op een positieve of op een sarcastische manier samenvatten. Ik bedoel, er is gedoe met meisjes voor een van de jongens. Er is gedoe met zijn vader en de verwachtingen die zijn vader heeft over de, uh, een van de jongens voor de ander. Uh, en er is het gedoe met uh, werk. Uh, hoe bekostig ik dit leven? He, wat doe ik voor de kost ja. uh, om een studie uh, te betalen? Uh, en wat betekent dat voor wat ik later ga doen? Wat, wat zegt deze roman nou uh, op een impliciete manier... over een heel erg interessant debat dat is. Uh, ik ga even naar de, uh, de Engelse uh, non-fiction auteur Ridgely. Die uh, een boek heeft geschreven over de noodzaak van altruïsme. Uh, hij zegt eigenlijk als sociobioloog... Uh, natuurlijk, we hebben onze individuele driften, verlangens en uh, gedragingen. En tegelijkertijd uh, beleven wij de noodzaak dat we deel uitmaken van een groep. En uh, dat we aardig moeten zijn voor die anderen. Want in essentie is dat in ons persoonlijk belang. Doen we dat niet, hè, die altruïstische beweging. dan kappen we ons eigen leven eigenlijk af. Nou, daar wordt enorm over gediscussieerd. Gaat het nu over individuele overlevingsdrift. of gaat het over de noodzaak van het collectief? Waar staat deze roman nou in dat debat? Ja, vriend, dat is nog een vraag die ik aan jou moet stellen. Ja, nee, maar ik zou heel graag willen weten. wat jouw intenties zijn. Want dat, dat ja. is een hele cruciale kwestie. Ja. ja. Het probleem hiervan is... toen ik geïnterviewd werd van de week... Uh, werden mij nog wat vragen gesteld. en Het is altijd of ik dan het definitieve antwoord kan geven. Als ik aangeef waar, de, waar dit boek volgens mij staat... Uh, in die vraag, als ik er dan een antwoord op kan geven... dat dat dan dus noodzakelijk zo moet zijn. Terwijl het volgens mij veel meer zo is... dat iedereen die dit boek leest... zijn hele eigen shit meebrengt. En dus iedereen zijn eigen, ja. eigen ja. antwoord... Taal Geef gaat het vielen. volledig toe. Dat is zo. Uh, ik heb het boek wel gelezen natuurlijk. <laughs> ik heb er zeven. En... Um, ik denk zelf dat um, ik geloof heel erg in altruïsme. Uh, ook als eigen belang. Kijk, je kan het wel weer zwart of wit maken. Maar uh, het is overduidelijk dat een van deze jongens ondergaat. Omdat, die, uh, uh, omdat de rest niet aardig genoeg voor hem is. Uh, maar ook hij is eigenlijk ook niet aardig genoeg voor zichzelf. Ja, hij heeft dat mechanisme als het ware in de hand gewerkt. Ja. Dus. Um, dus ja. Bedoel, je komt er altijd weer uit bij de oom van Peter Parker... met de grootste wijsheid ood van Spider-Man... dat de, met dat soort grote krachten komen hele grote uh, verantwoordelijkheden bij kijken. Wie... Uh, Jacob, de jongen die dus, uh, waar, met wie het minder goed afloopt misschien dan met de rest... Uh, die werkt net, net, zelf net zo hard mee aan zijn ondergang als de rest volgens ja, mij. Ja, dat is in zijn geval ook een echt fysieke ondergang, ja. toch? Ja. Ja. Ook daarover komen we nog te spreken. En Maartje Wortel, ik haal haar opnieuw even aan... jouw collega schrijfster en vriendin in wording... zo druk ik het dan maar uit. Hè. Uh, die, die zegt verder nog dat jij zelf iemand bent... die heel erg uh, duidelijk het signaal afgeeft... ik heb die ander nodig. Ja. Uh, zij zegt hij heeft veel aandacht nodig... en hij wil ook graag horen dat het goed is wat hij doet. Ja. Snap je die interpretatie van jouw persoonlijkheid? Oh, ja, heel erg. Uh, dat heeft er ook mee te maken... omdat ik veel met Maartje praat over wat wij doen. Uh, en ik Maartjes mening over wat ik doe uh, heel hoog aansla. Uh, um, omdat ik het... Uh, ik geloof niet in dat uh, ik een boek schrijf voor mezelf... Uh, en dat het daar ophoudt. Dat ik het dan net zo goed in een bureau laat kan stoppen. Uh, uh, ik geloof in de waarde van het schrijven van het boek voor mezelf... om er te weten waar zit ik nou eigenlijk mee. Maar dan ligt er ook een boek. En ik geloof wel dat de waarde van het boek uiteindelijk is. Uh, wat kan dat voor een ander betekenen? En uh, Maartje is in een ongelukkige positie... Dat ik, als haar, als, dat ik haar als een van de anderen zie... met wie ik graag erover wil praten... wat ze daarvan vindt. Ja. Um, omdat het soms ook heel lastig is bijvoorbeeld het koor, waar een, een, een deel van mijn boek speelt zich tegen dat decor af. Heel veel mensen hebben daar een heel erg uitgesproken mening over. Het is natuurlijk niet zo dat dat decor voor die acteurs moet komen te staan... voor die karakters uit dat boek. Um, en dat kan wel gebeuren. Uh, en je kan dat zelf soms minder goed zien dan een goede lezer. Ja. Uh, dus dat... ja, ja. Wat heeft gemaakt, denk jij, dat jij iemand bent... die verlangt uh, die eye over bol te krijgen? Ja... Nou kijk, deze mevrouw die ik al een tijd lang daar veel geld voor betaal per week om daar achter te komen. <laughs> Oké, okay. um, nou bij mij mag het gratis. gratis. Ja. ja, maar wel ja. in een korte tijdsbestek ook. Ja. Um, wat heeft er? ik weet niet, ik geloof niet dat... Uh, ja, daar weet je wel iets van. Ja, nee zeker, ik wou Tuurlijk. zeggen, ik weet niet of het klopt dat ik per persoon... se... Ik wil heel graag dat dat boek een eye over zijn bol krijgt. Of in die zin, ik wil heel graag dat dat boek mensen vindt die er wat mee kunnen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, maar ik geloof niet dat ik iemand ben... Uh, kijk, Maartje kan me zo zien, ik weet niet als je het aan andere mensen vraagt... die altijd door iedereen aardig gevonden wil worden, hoor. Dat is niet wat ze zei. Zij sprak uh, vermoedens uit... Uh, want uh, ze kent je nog niet heel goed, het zijn maar weer aangetekend. Uh, en, en, en die vermoedens, uh, die leg ik gewoon aan jou voor. Ja. En ik ben verdomd geïnteresseerd in, in wat het dan is... waar jij dat antwoord op zoekt in je gesprekken met die psych. Want dat ja. raakt hier aan. Ja. Ja. Is dat te verwoorden? Ja, ik denk wel dat dat te verwoorden is. Um, ik denk wel dat het alleen maar weer... Het, er komt een bepaald soort verdieping uh, uh, in op een gegeven moment... hoe je naar uh, jezelf en naar de wereld kijkt. Ik was naar een film en in de openingsshot trapt die man zijn hond dood. En um, door alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is... kon ik hem niet meteen een onwijze eikel vinden of zo. Ik dacht wel van... ja. Het was zo'n goed begin van die film, want uh, je moet dus meteen een positie innemen ten opzichte van die, van die, van die hoofdpersoon. Maar er zit natuurlijk een hele re er zit wel een keten van gebeurtenissen achter waarom hij uh, die man, uh, die hond een trap geeft. En dat is, er zit ook een keten van gebeurtenissen achter waarom ik dit boek schrijf, waarom ik uh, uh, graag wil dat het boek andere mensen raakt. En er zit een keten van gebeurtenissen achter jouw gesprekken met die ja. meneer of mevrouw. Ja, precies. En wat is het hart daarvan, zonder dat jij de namen en de rugnummers geeft? Nou, Het hart daarvan is denk ik toch dat je op een gegeven moment probeert... een opener toekomst te creëren dan uh, zoals je die op het moment ziet... op basis van je verleden. Om het, zeg maar... Je zou kunnen zeggen dat alles wat gaat gebeuren... daar ligt de geschiedenis dus al in besloten. Maar je kan ook zeggen, ik bedoel, een, wo een woordenspelletje... wat gaat gebeuren, ligt al besloten in je verleden. Dus wat je hebt meegemaakt, gaat voor een deel bepalen... hoe je de toekomst uh, ingaat. Voordat ik daar nou een vervolgvraag over stel, die, die Jacob in het boek die, die de zee instapt eigenlijk. He? Ja. Uh, he, kun jij je voorstellen dat iemand dat doet? Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja. Um. Ik kan die iemand ook wel nader specificeren. Ik kan me heel goed voorstellen. Ik, ik geloof dat ik heel goed weet hoe dat moet voelen. Denk ik. Um. Maar, ja. maar of het uh, zelfmoord, waar het over gaat, het wordt aan het eerste bladzijde van het boek in feite al gezegd hoor, dus het is geen uh, is vaak ook een opwelling. Dus ik kan me heel goed het, uh, de grondtoon voorstellen van het gevoel dat je dan de hele tijd hebt. Mm -hmm. Maar het opwenningsmoment kan ik me eigenlijk alleen beter voorstellen... in uh, reflectie die ik wel eens heb gehad. Maar ik heb zelf nog nooit... Hadden... In de zin van, van, van erover denken. Ja. Maar die wanhoop, zo sterk heb je dat nog niet. Gezien. Nee. En ik heb in tegenstelling tot Jacob ook wel het geluk... dat ik altijd iemand heb gehad die ik kan bellen. Um, en dat kan je aan het einde van het boek afvragen. K kon hij nog iemand bellen? En als het antwoord daar nee op is, dan ben je een stuk verder van huis. Dan... En, dan zijn de, en dan zitten we ook weer in de buurt van waar we het net over hadden. In hoeverre is er wel of niet een groep om iemand heen? Ja. In hoeverre maak je deel uit van iets, ja. een gemeenschap? Is dat er niet, dan... Ja. En hoe belangrijk is een aai over je bol van iemand uit die groep bij jou? Ja, ja heel belangrijk. Ja. Als je tegen bloemen praat, groeien ze beter. <laughs> ja. Die gaat niet op de tegel vielen. Ik wilde het, ik, nee, dacht, ik zeg het niet, absoluut ik wil het Ja, ja, ja. Ik, kom, ik kom straks bij je terug met die, met die drammige interviewersvraag. Ik heb, ik heb me bijvoorbeeld geëxcuseerd, wat is er dan gebeurd? Maar eerst het verkeer. GELACH ja. De is nog op de A4. Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude. 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer open. En na een ongeluk op de 13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Berkman Rode 7 Zeven kilometer. En daar is de rechte rijstrook nog dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ja, en vanavond is dat Philip Huff... die de roman Niemand in de stad heeft geschreven. En we hadden het over de keten van gebeurtenissen die in die roman... Zo prachtig wordt verwoord. Wat het ook uh, over de keten van gebeurtenissen. die hem in gesprek had gebracht. met een psych. En natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar elementen uit die keten van gebeurtenissen. Ja. Wat zou je zo al noemen? Nou ja, kijk, daar zitten dus allemaal fragmenten van in mijn boeken. Um, Doe er zijn. Uh, het vader als een voorbeeld. De vraag of een. Uh, uh, ik heb heel lang gedacht dat als je een voorbeeld hebt waar je niet zo goed in kunt vinden, dat dat prima is. Want dan denk je: zo ga ik het dus niet doen. Maar, <laughs> iets waar je fijn tegen kunt afzetten. Ja, precies. Zetten, ja. Maar het is toch iets ingewikkelder, waarschijnlijk. Um, de vraag of vriendschap een kwestie is van mensen vrijlaten. Laten um, we eerst het, dat element van die vader doen. Ja. Um, wat had jij voor vader? Heb jij voor vader? Um, ja God karaktereigenschappen en tegelijkertijd een heel hartelijke open en intelligente man uh, en een uh, Noorse uh, uh, uh, gesloten uh, uh, uh, minder intelligente man ja, goede verhouding mee uh, een ik heb nu wel een werkbare goede verhouding met mijn vader ja waarbij werkbaar Dat is wel, wel. Een, en, een, en een, een woordkeuze zeg ja. een, werkbare ja. kijk, ja. een werkbare verhouding kijk ik heb een werkbare verhouding met Frans Kotter, ja. de chef van dit programma ja nou, en, dan, en dan, dan weet je het wel. De verhouding die ik in mijn vader heb, die is best goed. Ja. Uh, maar het is niet uh, de, uh, de allerdikste verhouding ja. die er is. Ik ga je vragen om een, om een goed stuk uit een roman uh, voor te lezen. staat hier tussen twee uh, zwarte haakjes. Ik ben blij dat ze, er, dat ze erin zitten, Frank. Ja. <kuggen> ik herinner me nog goed hoe mijn vader eruit zag... de laatste keer dat ik bij hem was... Ik was zestien, het was zomervakantie. Elisabeth en ik hadden drie of vier maanden verkering. En ik was bij hem op bezoek in Finland, het land waar hij acht jaar eerder naartoe was verhuisd. Ik had hem met kerstmis voor het laatst gesproken. Mijn vader woonde in een laag, maar groot houten huis in het zuiden van Finland. Het huis lag aan het water, je kon er vissen. Dat was het. We hadden één auto. Zijn vriendin was met vakantie. Soms was mijn vader hele middagen weg. Op een middag beklommen we een van de heuvels in de buurt van het huis. Het uitzicht over de omgeving zou fantastisch zijn, zei mijn vader. Ik had nieuwe schoenen aan en geen sokken en al vrij snel kreeg ik blaren. Mijn tenen deden zo'n pijn dat ik achterstevoren achter mijn vader aanliep. We kruisten een kudde schapen in het zachte zonlicht. Dat was een gek gezicht, denk ik, voor die beesten. 16-jarige jongen die, achterwaarts lopend door een kudde schapen... zijn vader volgt, die hij drie keer per jaar spreekt... Mijn vader kon me niet schelen, hield ik mezelf voor. En dat hij niet naar Elisabeth vroeg, boeide me ook niets. Maar toen ik met hem door die prachtige natuur wandelde... en bij elke stap een steek in mijn voeten voelde, wilde ik wat zeggen. Maar ik wist niet wat. Klootzak, misschien. Stop eens, en weet je dat je een hele grote klootzak bent? Toen we op de kale heuveltop stonden... en uitkeken over de groene omgeving en de tientallen spiegelgladde meren... keek mijn vader me aan... Philip, zei hij, ik moet je wat vertellen. En je moeder weet het nog niet. Ik wil haar namelijk niet kwetsen. Hij vertelde me dat zijn Finse vrouw van hem in verwachting was. Ik ga het bedrag dat ik maandelijks aan jullie betaal... dus wat terugschroeven naar het wettelijk minimum. En misschien heb ik dus minder tijd om je te zien. Ik zag dat mijn vader dezelfde ogen had als ik. Dezelfde gul in zijn duimnagel. Ik herkende mijn neus duidelijk in de zijne... Maar als we op de rand van een berg hadden gestaan... in plaats van op zo'n laffe Finse heuvel, dacht ik, had ik je afgeduwd. Ja, als je nou zegt uh, een vader om tegen af te zitten, wat is dan iets waarvan je zegt, zo wil ik mijn leven niet inrichten? Uh, dat je de, de vlammen en de fouten van je eigen ouders erft. Dus dat je... En dat je dan op een gegeven moment je dus daarachter gaat... dat je zegt, ja, het voorbeeld dat ik heb gehad... dat heeft dus bepaald waarom ik me zo en, gedraag. En wat is het dan dat jij niet wil doen in jouw leven? Kinderen? God. <laughs> nee, sorry. Als ik ooit nog aan kinderen begin... Um, ja, dan wordt het een heel burgerlijk beeld. En dan zou ik eigenlijk het liefst willen... dat, het, dat, dat je dus, als ze in de speeltuin opkijken... dat je er zit ja. en dat ze dan weer lekker doorspelen. Ja. Harmonie? ja. Maar waarom is dat schaamtevol om dat te zeggen? Want daar zo kijk je er een beetje bij. Ja. Dan mag je toch naar nou verlangen. Ja. Maar omdat ik mij heel lang tegen verzet heb, tegen dat beeld. Um, dat dat willen iets is waar je naar mag verlangen. Ja. Daarom kijk ik er nog een beetje schaamtevol bij. De vader staat in de kroeg, zo'n type is dat dan. Eh, die zegt: uh... Maak jij ervan? Nee. Dat is gewoon jouw vader, toch? Dit is niet uh... Nee, ik, ik, oh, sorry. Met, ik ja. heb het hier over de reële realiteit ja. weer. Je moet, we moeten er wel bij blijven. En dan, en dan is hij zo'n type dat zegt: Jongens, mijn zoon heeft het tweede boek geschreven. Weer en, en wie hebben wij gesproken? Ja, ja, iedereen jong. En, en dan zal hij zeggen dat hij natuurlijk zelf niet in dat boek voorkomt. Ja. Nou ja, goed, deze scène, ik heb nooit met mijn vader in Finland een heuvel beklommen. Dus uh, wat dat betreft is hij in de rij. Zo bezien, niet. Ja, daar ja. heeft hij gelijk. Ja. Ja. En tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ontzettend ongelijk. En tegelijkertijd is hij ontzettend ongelijk. Um, want uh, onherroepelijk dus ben ik achtergekomen bij mijn eerste boek... als ik over vaders of moeders schrijf... kruipt daar een deel van je eigen vader en moeder in. En uh, jouw moeder, wat is dat voor iemand? Nou, een, een lieve openhartige uh, vrouw... Uh, en tegelijkertijd ook een soms wat minder lieve iets minder uh, uh, uh, nou ja, openhartig. Geen tegenstelling van openhartig, maar, maar andersoortig. Wat, wat zou zij zeggen over uh, dit boek, denk je? Dat weet ik nog niet, want ze heeft het nog niet gelezen. Uh, maar wat is je veronderstelling? Uh, ik denk dat mijn moeder zegt, want ze is altijd vrij kritisch... Uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat had er zoveel seks in gemoeten... Um, wat is de jongen onaardig voor zijn uh, meisje? En um, nou, hoe komt de moeder in het boek daar vanaf? Ja, uh, dat is een vraag aan jou. Nou, ja, ik, ja, ja zoals alles er in je boek vanaf komt, ambigu. Ja, uh, innerlijk tegenstrijdig, gewaagd. Uh, ja, ja, dat is misschien toch echt wel een compliment. Uh, het moet dan maar. Hè? Ja. <laughs> Vlees en bloed. Ja. Nou, dus gaat zij zeggen? Um, waarom uh, schilder je mij zo negatief af? Want zij kijkt dan alleen, net zoals mensen op foto's... ook alleen maar zien hoe slecht hun haar zit als de rest op een goede ja, foto zit. noem eens een trek waarvan jij bijvoorbeeld zegt... ja, dat zal haar storen. Nou, er is een scène in het boek dat die moeder op een gegeven moment... tegen de jongens een relatie gaat aanbemoeien. Hè? Dat ze zegt, dit moet je nu niet doen met dat meisje. Terwijl ze zelf niet de meest gelukkige relatie... Ja, eh, wie is zij, met andere woorden, om. Exact, ja, nou, dat ja. zal haar storen. Nou, dat van die seksen, dat vind ik ook, hoor. Kijk, in jouw eerste boek, ja. uh, jouw eerste roman... er zat bijna geen seks op, gaf ik, één aftrekscène na, toch? Ja. Waarom kijk ik nou weer naar de kunststoftafel? Ja. Uh, Jij uh, hebt dat geschreven. Ja, dat klopt. Ja, er zat één aftrekscène in. Ja. En in dit boek, ja... daar wordt maar joh. Ja. ja, het zijn studenten, dus ja. het dient zichzelf aan. Maar nou heb ik een ernstige verdenking... en daarom zit ik er zo over te jennen natuurlijk. Uh, dat moest ook van je uitgeven. Um, nee, ja. Hij heeft het in ieder geval met zoveel woorden gevraagd, of zei Nee, kijk hoe het is gegaan. Um, ik had een, uh, een boek geschreven en toen, ik had nog een contract voor een verhalenbundel bij de Bezig Bij. En toen was er een verhaal dat steeds maar langer en langer werd. Ja. En toen wilden ze me daar wel een contract voor aanbieden. En toen heb ik gezegd: Nou, ik ga het eerst eens afmaken. Uh -huh. En dan kijken jullie of, uh, of jullie het een contract waardig vinden. En uh, dat was al uh, zeg maar voor een groot deel dit boek. En daar heeft mijn redacteur de seksscènes niet uitgehaald. Uh, wel een paar, wel misschien één of twee trouwens, zoals in alles wat uh, geschrapt is. Maar ze vragen niet uh, specifiek op seks op bestelling. Maar jij hebt wel beloofd dat er meer seks in dit boek zou komen. Nee, ik zat, ja. op, de, ik zat op de radio bij Daphne Bunchkoek. Ja. En uh, vlak voordat we live gingen, Renk uh, Frank zei, zei tegen mij... ik vond je boek prachtig. Nou, dat was leuk om te horen. En toen zei ik maar... En wat vond je er dan minder goed aan? Toen zei Daphne Bunsen ook tegen mij... er had wel wat meer seks in gemogen. Uh, dat was voordat de rode lamp ging dat en branden was en jullie voor dat, gingen. Vlak ja. voordat de rode ja. lamp aanging. Ja. Dus de eerste paar minuten van het interview... Eu, ik wat meer dan ik normaal gesproken geneigd ben om te doen. Ja. Uh, en, en toen heb ik gekscherend gezegd... Die heb je dus, daar heb je dus aan gesproken... <lacht> dat ik mijn boek aan Daphne ging opdragen... en dat er meer seks in zou zitten. Ja, en uh, dat deed je ook tegen de achtergrond van een feit... dat jouw uitgever eveneens interesseert... Ik uh, waag het dit, toch, uh, ja, dit toch wel zo te formuleren. Uh, want vrouwen van boven de 35 maken ze af. Ja, dit is een lijstpreuk, hè? Uh, kopen de meeste boeken. Ja, en. Oh, dan weet ik het niet. En zij willen blijkbaar seks. Uh, ik weet niet wie dat heeft gezegd, Want, maar ik zou want, ik, ja. want de, de romans waarin dat zit, zijn ja. niet helemaal bij toeval. Uh, behoren niet bij toeval uh, tot de bestverkopende. Ja, ik, ik weet niet wie het heeft gezegd. Ik geloof dat mensen vanaf 16 eigenlijk alleen maar bezig zijn met seks. Maar, eh, los daarvan... Dit komt uit een interview met de welbekende auteur, Philip. <lacht> Oké, okay. uh, ja, ja. ja, nou ja, ik, ik geloof dat... Uh, dat heb jij gezegd, man. Ja, als ik hem, maar ja, dan zou ik toch geen boek over studenten schrijven, hoor. Dan zou ik een boek schrijven over een vrouw van 35. Oké, Philip Heeft dat geven we dan toe. Goed, ja. goed, uh, goed, goed uitgehaald. Goed, we gaan naar gaan een ander aspect. Ik heb, al, ik heb al gezegd, we behandelen dat het beslist. Die vriendschap, het, die uh, een, een cruciale rol speelt uh, in, in niemand in de stad. Uh, wat, waaruit bestaat het vraagstuk van de vriendschap? En dus jij gaat schrijven, het wordt een thema voor jou. En hoe zou je het eerst definiëren? Um, het begon met die scène in Praag. De jongens zijn op een gegeven moment met elkaar in Praag. En dan uh, ben je dus uh, zeg maar, uh, vrij van vaderland, vriendinnen en vader en moeder. Uh, en dan ga je daar dus wat doen. En, maar je bent er ook nog met de groep. En ho in hoeverre houdt die groep je tegen? En in hoeverre laat die groep je juist dingen doen... Uh, die je normaal gesproken niet zou doen? Ik denk dat dat er allebei weer sprake van is. En in, in het boek komt er in feite op neer, wat we net ook al aanstipten. Mm -hmm. Is het dus een kwestie van vrijlaten, loslaten? Of is het een kwestie van... Nou zeg jij bijvoorbeeld tegen een vriend van joh moet je luisteren wat me nou al een tijd stoort hè, als ik jou zo zie omgaan met vrouwen of als ik zo uh, jou je romantie publiceren eerst dit of dat ja. of zeg je nee vriendschap bestaat eruit dat je tegen iemand zegt ja. moet je luisteren leef hè, zoals jij wil leven en ik hou van je met je voors en je tegens ja, ja dat, is, dat, is, dat is het probleem van het boek maar dat is ook in het echt zo denk ik ja. Ja, ik hoop dat het boek wel problemen, dat daar dingen in voorkomen waarvan mensen... Nee, nee, ik zeggen, heb dat... laatst nog een, een brief geschreven aan een vriend... waarin ik eigenlijk aan hem vroeg, zijn wij nog vrienden? Ja. Uh, ja. Wanneer ben je twee mensen die elkaar niet elke dag hoeven te zien? En wanneer ben je geen vrienden meer? Ja. ja. Uh, Help me. Ja. Ik weet het niet. Uh, ik ben er bij een vriend zelf achtergekomen dat ik misschien meer had moeten zijn de persoon die vraagt of de brief schrijft... en zegt, wat is er nou aan de hand? En vertel eens even wat er hier speelt. Waarom heb je dat geleerd, of waardoor heb je dat geleerd? Dat het misschien toch belangrijk is op een gegeven moment te zeggen... waar zijn we mee bezig? Omdat je je gewoon wijs voor de gek verneukt voelt. Kijk, op een gegeven moment, als er dan iets gebeurt... Uh, waarvan iedereen zegt, hoe kan dat nou? En dat gebeurde allemaal onder onze neuzen. Zelfmoord. Eh? Uh, uh, uh, in extremo? In extremo. Uh, dan is de eerste natuurlijk... Dan, er komt altijd een schuldvraag in het leven. Nou, die leg je dan natuurlijk bij... Uh, in dit boek is het Jacob neer. Wat een lul dat die gozer dit doet. Mm -hmm. Weet je wel. Dat zeggen die jongens ook in de auto. Terug van de begrafenis. Wat een eikel. Weet ja. je wel, dat hij dit ons flikt. Maar ja, Als je iets langer... Dan hè, die vraag met je meesleept elke dag en je gaat hem maar naar Jacob gooien en dan komt hij terug en, en dan ligt de schuld ook een beetje ligt hij ook bij mij. Ja, want die botten in dat lichaam zijn niet bij toeval allemaal gebroken. He, die, dat je in zee stortte, ja. dat is mede gekomen door dat gebrek aan contact met. Dan gaan we weer die gemeenschap ja. met die anderen. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, er is echt op een bepaald moment een noodzaak om tegen de men mensen te zeggen, hebben wij nog iets? Ja. In plaats van dat je na de begrafenis moet zeggen... hadden wij eigenlijk nog wel wat. Ja, en ik zou het liefst dus... He, die, hele, zeg maar, die vraag, hebben wij nog iets... dat je die dus implicieter invult. Dus je gaat gewoon met elkaar in de kroeg zitten... en je merkt dat je op een gegeven moment ja, al ja, twee, ja. drie uur aan het praten bent over... hoe is het met je vader, wat is er met je vriendinnetje, hoe is het op je werk... en wat vind je van Johan ja. Ruif. En hoe, hoe vinden de, de mensen in, in jouw omgeving dat jij daarmee omgaat? Want je, je, je leest filosofie, je hebt uh, een manier van leven... Ja, waarmee je, waardoor je aanmerkelijk meer in dingen verdiept... hoor ik dan heel veel mensen op jouw leeftijd doen... wordt dat ook niet soms als behoorlijk ernstig ervaren. Ja, uh, en daarom uh, worden er in het boek uh, borrelnootjes op uh, gekke plekken verstopt... en uh, uh, ook serviezen door de lucht gegooid. Ja. Uh, ik geloof niet dat ik uh, louter ernst ben. Nee, nee, zeker niet, maar je hebt natuurlijk wel... Bedoel, wat staat er allemaal wel niet in de boekenkast? <laughs> Nee. Dat is een gewetensvraag. Daar staat uh, van alles van, uh, van mijn studies geschiedenis en filosofie... tot en met uh, uh, Nederlands literatuur. En als je dan namen wil... Uh, ik heb een script geschreven over Arthur Schopenhauer... bijvoorbeeld Duitse filosoof. Um, en bij geschiedenis over Bob Dylan. Uh, en, uh, dus daar staat een cd'tje of veertig van, ja. uh, van Dylan. Uh, en er, maar er staan ook boeken, boeken van Tommy Wienga, Maartje Wortel, Frank Atreur. Maar laten we even bij, bij de denkers beginnen. Waarom Schopenhauer? Um, Twee redenen eigenlijk waarom ik schrijvers goed vind. Uh, stijl en uh, autoriteit of wereldbeeld. Ja. En ik vind de stijl van... Uh, ik vind dat Sopenaar gewoon onwijs leesbaar schrijft. Stampende stijl. Ja, een stampende stijl, ja. ja. En, uh, en ik kan me heel erg vinden in hoe hij naar de wereld kijkt. Wat is de kern van zijn kijk op bestaan? En dat uh, uh, alle leven uh, lijden is. Uh, en alle liefde compassie voor dat lijden... Uh, en dat je ook altijd in je eigen kop zit. Dus uh, de ander is altijd een voorstelling. Ik bedoel, je bent altijd iets in mijn hoofd. Ik kan nooit weten hoe het is om Frenk van der Linden te zijn. Philip Hofman kan nooit weten hoe het is om Jacob te zijn. Hij weet alleen dat zijn hand zijn hand is. Ja. Maar je kunt je wel afvragen... heeft die hand genoeg gedaan om die vriend vast te houden? Maar ja. uh, Schopenhauer heeft ook heel veel met verdriet... Ja. Als ik hem op een hele banale manier samenvat... dan zegt hij, geef iemand een briefje van duizend... bij wijze van steunzool in zijn schoen. En hij voelt na, voelt na 30 seconden niet meer dat er zit. Ja. Geef hem een steentje en laat hem die 30 seconden in die schoen hebben. En hij voelt de volgende dag nog dat het steentje er, die half ja. minuut heeft gezeten. Ja. Verdriet raakt dieper dan geluk. Ja. Waarom? Als je alle ellende in de wereld in één bakje gooit... Hè, en je zet dat over tegen de, de, de, de duizend euro steunzoltjes... dan is, beweert hij dat, het, dat er meer ellende is. Dus dan moet dat wel de grondtoon van het bestaan zijn. En alle leuke dingen zijn daar een, een, een variatie of een, een, een tijdelijke afleiding van. Dat, ik denk dat dat ook komt door wie hij was. Een hele eenzame man. Zijn vader heeft zelfmoord gepleegd. Zijn moeder had een hele slechte relatie mee. Hij was een oproem beluste vrouw. Hij uh, had heel veel minnaars. Ik denk dat hij zich dus ook een miskend kind heeft gevoeld. Allemaal koude grondpsychologie hier eventjes. Um, uh, uh, en hij heeft nooit uh, liefde gevonden bij een vrouw. Hij is altijd alleen geweest. Waarom herken jij je zo in dat Schoopherrinja... -ja denken? Ja, um, omdat uh, ik voor een groot deel wel gefascineerd ben van de gedachte. Uh, dat. Um, uh, uh, nou ja, dat het. dat als alles zo ellendig is. Uh, dat ik heb ook een tijd zo. laat ik het gewoon zeggen zoals het is. omdat ik ook een tijd heb gedacht dat de wereld zo in elkaar stak. Uh, maar dat is ook alweer inmiddels drie, vier jaar geleden dat ik die scripties geef. Ja. Um, en uh, ik ben er nu niet meer zo van overtuigd. Want? Ik denk dat het eenvoudiger is om te stellen... omdat er alleen maar ellende is. Dan moet dat wel de reden zijn dat het zo is. Dan dat je uh, zegt, uh, ja, maar ik wil dat niet. Dus ik ga proberen om veel minder ellende te bewerkstelligen. Dat is gewoon de moeilijke opgave. Je hebt toch een tijdje terug de liefde verloren? Ja. Jezus Frank, ja, je, ja, ja, ja, ja. Maar ja. Wa waarom Jezus Frank? Nou ja, dat je dat allemaal weet. Zit, ja, dat klopt. Nou ja, we rommelen wat aan op deze redactie. Ja. Want we willen je snappen. Ja. En, en wat ik nu zo intrigerend vind, is dat jij zegt... Ik ben tot een warmere kijk op het bestaan gekomen. Minder nihilistisch dan die Schopenhauer. Ja. En dat de paradox is dat, dat je dat... Ja. ja. maak het zelf eens af. Dat ik de liefde dan verloren zou zijn. Ja. En, ja. en dat, is, dat is natuurlijk een heel, heel, heel mooie, ingewikkelde... We leggen het eens uit. Nou ja, dat zou ik denk ik weer 280 bladzijden voor nodig hebben. <racht> korte poging. Ja, een korte poging. Ik weet niet of ik de liefde verloren ben. Ik ben, iemand, eh, ik ben okay. niet meer bij iemand Collection. van wie ik heel veel hou. Nee, nee, maar, maar de, een van de dingen waar ik toen al dus mee zat... ik dacht dus dat dat de liefde was voor mij. Um, uh, terwijl, ja, dat komt natuurlijk in heel veel verschillende vormen en gedaanten. En ik denk, zoals ik Schopenhauer lees... want iedereen neemt zijn eigen visie mee naar zo'n boek... dat hij dus daar ook een probleem mee heeft gehad... Uh, hij heeft dus zich uh, nooit verbonden gevoeld met iemand. Uh, een schoonmaakster gehad die uitgeleden... die de rest van zijn leven geld moest betalen. Hij was een enorme krent, dus dat stak hem enorm. Ja. Uh, dus dan komt er een, een visie op, op liefde, samen zijn... Uh, uit je persoonlijke geschiedenis. Uh, en Bij mij was er op een gegeven moment een soort geschiedenis... die leidde tot dat dit de liefde voor mij was. Uh, en blijkbaar... Um, toen ik dat kwijtraakte, kwam ik er dus achter dat er dan nog meer is. En zou jij, zou jij nou zeggen... Uh, ik weet dat dat en dat mijn bijdrage is geweest... aan het gaan van die liefde? Dat, ja, dat, dat is vrij goed. Is dat benoembaar? Ja. Um, in het boek gaat de jongen vreemd. Um, en, wat me, en, en daardoor, daardoor groeit dat, groeien zij uit elkaar. En, en bij mij ging het erom dat uh, als je samen bent... Uh, is het leuk in het heden, het liefste, dat is fijn. En op een gegeven moment bouw je samen geschiedenis op, die is ook heel wat waard. Maar je hebt ook een toekomst waar je een soort van zelfde idee van hebt... van daar gaan we naartoe en dat is wat ik wil. Um, en we hadden een heel andere visie op de toekomst. Hm. Um, wat wilde jij? We gaan niet praten over wat een ander wil... want nee. dat is het de intimiteit van een derde. Ja. Maar wat wilde jij graag? Geen kinderen. Dan kom je toch bij de derde uit, maar ja... ja. Um, ja. En er zijn een paar dingen in het leven. Kijk, een kleurtje op de muur. Dat is niet laconiek of relativism, maar je kan natuurlijk zeggen... ja, oké, okay, daar zet ik me overheen. Mm. Maar ja, wel of niet. Waarom weet je dat op deze leeftijd zo zeker? Maar dat... Dat, ja, maar ik weet het dus niet zo zeker meer. Maar ik was er toen heel stellig in. En dat, ook, dat, dat heeft ook met het boek te maken. De, uh, uh, is het waar wat Bruce Springsteen ziet? Dat je dus je erft alles van je vader en je ontkomt er niet aan. Is dat zo? Ja, ja. Dat is de vraag. Ja. Ja. Um, en het is makkelijk om daarop te zeggen... of makkelijk, ik bedoel, schrijf maar zo'n een goed boek als Schopenhauer heeft gedaan... maar het is, het is wel duidelijk voor jezelf om daarop te zeggen... ja, dat is waar, je erft dus hè, mm. naar de erfzonde... Mm. Dus, en dat enige wat, dus dan loop je samen met je vader de heuvel op en die offertje. je. Het is natuurlijk ook een heel symbolische scène. Um, is, is het onherroepelijk zo dat, dus, dat je verleden je op die manier eh, ja, slachtoffert... of dat ja. je op die manier met je verleden omgaat? Um, daar was ik toen heel stellig in. En door schade en schande. Ja, het is misschien wel een ultieme overwinning om te zeggen... He, op jezelf dan eigenlijk, om, ja. te, om te zeggen van... toen dacht ik dat ik ook geen kinderen wilde gegeven... wat ik zelf allemaal had meegemaakt. Eén van de invloedsfactoren in ieder geval. Ja. En, en het wonderbaarlijke is dat, dat nu we uiteen zijn gegaan... Ja. er een opening is gekomen naar precies dat. Ja. Maar en zoals je net zei, dat er dat verlangen is, dat, wat je ja. noemt een burgerlijk verlangen. Nou, ik zei, als ik ooit kinderen zou krijgen. Ja, maar dat, dat wel, klinkt ja. natuurlijk heel anders dan zeggen tegen een vrouw: ik wil ze niet. Klopt. Maar ik vind dat ik iets te veel verliezen heb geleden op dat vlak. om het dus als een, als een zuivere overwinning te beschouwen. Ja, oké, okay, het is een, een zure eerder ja. dan een zuivere. Ja. Maar ik heb wel tegen mezelf gezegd. Toen dat allemaal misging, je kan hier op twee manieren uitkomen... als een uh, uh, winnaar of een verliezer. En je kunt alleen je best doen. Dus Het is niet gegarandeerd ja, ja. dat je daar als een winnaar uit gaat komen. Maar t, uh, ja, ik ben er in ieder geval een stuk uh, rustiger in mijn hoofd over geworden... over dat vraagstuk. Ja. Dan zei je Oprah Winfrey altijd, thanks for sharing. Hè? Ja. Dank voor het delen. Ja. Ja. En dat vond ik dus ook altijd echt onzin. Ja. Maar het is toch niet zo'n onzin. Nou, pff. wat een verlossing vijf minuten voor het einde. Ik voelde me al helemaal schuldig dat ik toch weer... Uh, met het pincet in je ziel het zit te pielen. Um, we moeten ook nog even spreken over Martin Bril. Hij komt op een gegeven moment voorbij, uh, pagina 307 van, uh, van, uh, van... Ik pak het even bij, dat is wel... Ik weet het wel hoor, de ja? glorie dagen, het boek. Ja, het was vroeg in de morgen toen ja. ik wakker werd. Uh, en mijn gordijnen waren nog open, je kon goed zien hoe vies de waren... Naast het bed op de grond lag Gloriedagen van Martin Bril. Wat had je ook alweer met Martin Briel? Uh, ik uh, heb een tijdje uh, gereden voor Martin Bril Als chauffeur. Ja. ja. En, en, en in hoeverre heeft hij bijgedragen aan het feit... dat hier nu jouw tweede roman ligt? Uh, ja. Nou, uh, ik had een kort verhaal geschreven. En uh, ik wist niet wat ik moest. En toen zei Martin, stuur het dus op naar een literatijdschrift. Ja. Toen kreeg ik aanbiedingen van de uitgeverijen. En daar zit ik nu, bij één. En ik heb daar mijn tweede boek geschreven. Dus in principe uh, is hij een onderdeel of, uh, van, jouw van mijn voringsgeschiedenis. Ja. Ik wil even naar hem toe, omdat hij was een grote fan van, van Dylan... Hè? Uh, dat wil zeggen, uh, hij had vele helden. Uh, Napoleon was de grootste natuurlijk. Uh, en uh, Dylan was iemand die hem intrigeerde. Ik ga heel even iets aan je laten horen van misschien wel een van de mooiste nummers van Dylan. Uh, uh, jij kent het ook, hè? Ik, ik vermoed als het Dylan is dat ik het ken. Hoe, uh, hoe heet het ook alweer? Tangled Up in Blue. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed. Wonder was still red. De sure die was gonna be rough. They never did like mama's dress. papa's bank, was En was on the side of the road rain falling on my shoes. Heading up to the east coast, Lord knows I paid some dues. Wat leren we van Devlin aan het eind van dit uur? Nee, van Dylan Leerjes, dat is echt een kristal waar je van duizend kanten naar kan kijken. Maar deze plaat, Blood on the Tracks... zegt eigenlijk alles over alle fases die ik ken van liefdesverdriet. Ja. Um, en ik vond het voor afgelopen jaar ook niet zo'n goede plaat. Uh, en nu... Uh, er is nog meer ziektewinst. Er is nog meer ziektewinst. <laughs> en nu? En nu? Um, nee, dillen is... Uh, ja, is een, daar kan je eindeloos in delven. Ja, er is dat hele mooie stukje ook op deze plaat, hè. They sat together in the park. Yeah, as the evening sky grew dark. He looked at her and he felt a spark. Yeah, tingle in his bones. It was Dan. Jezus, Frank. He felt alone. Alone, ja, godverdomme. Ja, dat is waar. Je denkt dat ze het geluk vinden. Je luistert en je denkt, fuck. Ja. En dat zit... Nou ja, goed, dan moet ik het zelf gaan zeggen. Maar dat zit dus toch ook in dat boek. Die jongens denken dus volgens mij dat ze heel erg bij elkaar zijn. Maar uiteindelijk ben je toch enorm alleen. Daar ook even heen. Ja, maar er, mag, er wordt wel gelachen ook, hè? Ja, ja, maak je geen zorgen, maar je even vasthouden nu. Ja, ja. ja um, dat, dat, dat is toch ook uiteindelijk treurig. Dat je helemaal alleen bent... Uh, is misschien wel het ongezelligste uh, van, wat de, van wat er is. Um, en dat is natuurlijk ook wat je, als je verliefd bent... Uh, even... Gelooft, dat je zo naar elkaar groeit en door elkaar heen groeit. Maar je blijft toch altijd je eigen, je eigen boom. En, uh, en als er dan een ander omvalt of, of wegzakt... dan, uh, zoals met dit liedje, word je daar weer even erg op gewezen. Ja. Hey, ik dank je hartelijk. Ik wil nog wel even weten wat je op de tegel gaat schrijven. Ja. Um... En ik vertel ondertussen dat er straks natuurlijk twee dingen is. Alice de Bruin praat dan met uh, Josette Budding. Zij is moeder van een uh, verstandelijk beperkte jongen. En het gaat over een waardig bestaan voor jongens als Brandon. En Pascal Zegers van Humanitas is er om te vertellen... wat gevangenschap betekent voor moeders en kinderen. Philip Huff, wat wordt het waarmee ons de wereld instuurt? Ja, ze zaten samen in het park. <laughs> en in de smet, hè? Zaten we en samen. in de smet. Ik dank je. Geweldig. Oké. Okay. Dank meneer Heuf, dit was aflevering 2400... laat me denken, 13, 2413. Morgen ontvangen we cabaretier Jan van Manen. Tot dan. Radio 1, nee. Kunststof. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dinsdagavond om 7 uur. Yep. Waar zal ik beginnen? Het is een lang verhaal. Rol de eentje, terwijl ik drinken haal.